Waarom hij mensen met een mes aanviel is nog niet bekend. Enkele trekkers en andere voertuigen blokkeren nog altijd de A67 tussen Eindhoven en Antwerpen. De weg is daarom nog dicht. De Belgische en Nederlandse boeren waren van plan dagen met een grote groep te blijven... maar inmiddels staat er nog maar een klein groepje te demonstreren. Ze zijn boos over het stikstofbeleid en de in hun ogen strenge Europese milieuregels... Gisteravond waren er op verschillende plekken in Nederland boerenblokkades. Ze blokkeerden snelwegen en staken hooibalen in brand. Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet harder optreedt... tegen het afval van Tata Steel. Het gaat om zogenoemde staalslakken. Materiaal dat overblijft bij het maken van staal. Dat afval wordt bijvoorbeeld gebruikt om wegen op te hogen. Maar uit recent onderzoek blijkt dat het gebruik van die staalslakken... slecht is voor het milieu... GroenLinks-PVDA, D66, BBB en de PVDD willen daarom meer actie van het kabinet. Op dit moment is niet bekend waar staalslakken in de grond zitten. Mogelijk komt er een meldplicht voor wie het materiaal wil gebruiken. De brandweer is gisteravond bekogeld en belaagd bij het blussen van een brand in het Westland. Daar brak brand uit in een loods van een botenbedrijf in Pooldijk onder Den Haag.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 Fifteen love. Oh, my goodness, me, what a shot. Thirty love. Beautiful passing shot off the backhand. Thirty fifteen. These two your boys really in business today. Forty fifteen. Out. What? Out. What? The ball was out. You gotta be kidding. The ball's in. Everyone can see that the ball's in. Chunk dust. Everyone can see that there was chunk dust. That ball was in by about a mile. You people here are goddamn senile. There's noise noisy. There's a good chap. You'll wake the line up. She's having a nap. <laughs> Being rather naughty, kindly play on... If you don't like it here, well, you shouldn't come Frankly, sir, you're a pain in the butt Goedemorgen, Zandvoort, op deze zaterdagochtend 3 februari. Met het nummer van The Brad, Chalk Dusk, The Empire Strikes Back, openen we het actualiteitenprogramma van ZFM vandaag. En ook vandaag weer live vanuit Café Rabon. Met een diverse muziekmix, verzorgd door uh, Pim Groof, die ook achter de knoppen staat vandaag. En we hebben weer een, een hoop onderwerpen te bespreken, geregeld door redacteur Hans Spotman. Zometeen eerst wethouder Sport, Lars Cadet over de tennishal. Komt hij er nou wel of niet? Daarna schakelen we live over naar onze verslaggever Carina Vere, die op locatie staat met Leen Paap... om van dichtbij het shovelbedrijf op het strand mee te maken... Uh, Bodine Monet, Zandvoorts, en mogelijke Duitse inzending voor het komende Songfestival in Malmö, haar spreken we aan het eind van dit uur. En in het tweede uur hebben we nog een drietal onderwerpen, waaronder het Buurtfeest en Yves Berendsen. Maar nu eerst uh, de plannen voor een tennishal aan de Duintjesveldweg, die staan op losse schroeven. Tenminste, dat was de inleiding van een uitgebreid artikel vorige week in de Zandvoortse Courant, waarin het bestuur van de tennisclub zich niet gekend voelde door de gemeente. En ook zegt dat beloftes niet zijn nagekomen. Daarom vandaag wethouder Sport Lars Carré aangeschoven vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen Jelmer. Um, ja, hoe, hoe kijkt u aan tegen de huidige situatie met de tennisal? En hoe heeft u de, die quotes van, de, van het bestuur gelezen in de krant? Ja, ik heb met uh, verbazing het uh, artikel in de Zandvoortse korant uh, vorige week gelezen. Wat je zelf al, uh, al zei, een, een eenzijdig artikel, uh, maar wel, waar wel wat... Uh, uh, vragen aan de gemeente gesteld worden dus ik ben blij dat uh, ik hier namens de gemeente bij ZFM ja, de antwoorden op de vragen mag uh, uh, geven um, ja, want je zei al dus er werden een aantal quotes aangehaald mm -hmm. uh, Eén van de quotes stond ja, bovendien lijkt de wil van de gemeente om in actie te komen heel ver weg nou, ik, ja, ik vind het toch wel een lelijk verwijt richting de gemeente. Waarin ik mij zeker niet herken. He, want dan, om daar enige toelichting op te geven, moeten we dan even in de geschiedenis terug. Maar even een paar jaar terug. In 2000, want dit dossier loopt al jaren. Maar in 2021 uh, uh, is er een uh, samenwerkingsovereenkomst ja. ondertekend tussen de gemeente en de gemeente. Stichting van de Tennishal. Uh, uh, en wat ik wil uh, aangeven is dat het, het tot stand komen van die Tennishal gewoon een particulier initiatief uh, is. Ja. Dus dat moeten we niet uh, uh, uh, vergeten. Uh, maar de, wij zien wel als gemeente gewoon de, de, de maatschappelijke meerwaarde van die uh, die tennishal. En dat past zeker in de ambities van de sportnota die wij uh, hebben. Ja. En dat is waarom we ook als gemeente dus die samenwerkingsovereenkomst aangegaan en getekend hebben. Ja. Maar in die samenwerkingsovereenkomst staat heel, heel duidelijk van hoe gaat die samenwerking nou tot stand komen. En er staat echt en heel wat duidelijk. De rol van de gemeente is. Ja, wat, is de ja. de gemeente, ja. wat is de rol van de gemeente? Wat is de rol van de Stichting? En wat verwachten we nou van elkaar? Uh, en waar ik ook echt als wethouder Sport blij uh, uh, uh, over ben, is dat de gemeenteraad ook de meerwaarde ziet. En dus ook zes ton heeft gereserveerd om uiteindelijk uh, tot de ja, om ja, die, uh, te investeren ja, in de, in de, de totstandkoming van ja. die... Die hè? en dat staat ook nadrukkelijk in die samenwerkingsovereenkomst uh, ja. die we hebben. En daar staat gewoon echt nadrukkelijk ook de, de taken van ja. de gemeente en die stichting in. En volgens mij hebben wij grotendeels, zover het tot nu toe kan, voldaan aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Ja, die, uh, want uh... Er, daar staat in dat de gemeente een grond naar grond gaat kijken. Nou, we hebben grond gevonden. Uh, en dat is grond wat... Gedeeltelijk uh, verhuurd was aan de dunes. De wij als gemeente zijn in gesprek gegaan met de dunes over, ik noem maar even een soort uitruiling van uh, grond. Daarvoor hebben we bepaalde dingen moeten slopen. Dat hebben wij als gemeente voor onze rekening uh, genomen. Uh, de erfpachtovereenkomsten zijn uh, aangepast waar dat nodig was. En er ligt een erfpachtovereenkomst voor de uh, Stichting uh, Klaar. Uh, de tekeningen zijn naar de Welstandscommissie door ja. ons gestuurd. De Welstandscommissie had nog wat vragen. Daar hebben wij op gereageerd. En uiteindelijk zijn de tekeningen ook gewoon goedgekeurd dus en getoetst alles, door de uh, Welstandscommissie. In ieder geval wat ik begrijp, alles vanuit de gemeente uh, is, is volgens u goed gegaan. Ja. Uh, uh, nu loopt die reservering van die bijdrage natuurlijk ook op een gegeven moment af. Dat is op 7 juni 2025. ...dat ja. de gemeente voor die uh, 6 ton uh, garant staat. Um, uh, ja, de, de, de, de tennisorganisatie die geeft eigenlijk aan dat al, zodra deze financiering wegvalt... ...dat uh, de komst van die tennishal helemaal niet meer gaat lukken. En er is ook een deel van die mensen opgestapt daardoor. Her, herkent u zeg maar dat, uh, uh, dat zij zich daar misschien niet in gesteund voelen door de gemeente? Of zegt u eigenlijk... Het is eigenlijk helemaal aan hun nu en wij hebben alles gedaan. Nou ja, kijk. Het, het, het, het, het, het verbaast me ook dat dit stuk in de krant heeft gestaan. Omdat ik in gesprek ben met die stichting. Ik zit eind februari. Heb ik weer een afspraak met die uh, stichting staan. Uh, volgens ja, dat mij in, is uh, in, stichting bevordering tennissport. Ja, ja, ja. Uh, in oktober en uh, november heb ik met die stichting... Gezeten. Ik heb vorig jaar met die stichting gezeten en iedere keer is duidelijk geweest. Want eigenlijk de grond, om dat woord ook te gebruiken, uh, van die reservering is niet alleen die zes ton. Maar ook het ter beschikking stellen van, die, van de grond zelf. Je kan je, je voorstellen op het Duintjesveld, het is grond wat nu door de dunes uh, gebruikt uh, wordt. Waar een schifting in gaat gebeuren om ook helderheid te bieden naar andere partijen. Als je een samenwerking met elkaar aangaat, dan zet je daar gewoon een aantal termijnen aan vast. Dan moet het gerealiseerd zijn. En die afspraken zijn helder, van tevoren bekend. En het is echt niet zo dat wij als gemeente hebben gezegd, morgen moet het er klaar zijn. In 2021 is die samenwerkingsovereenkomst getekend. Toen was die datum van 2025 al bekend. Ja. Ja, in oktober heb ik weer met de stichting gezeten. En heb ik wel gezegd, jongens, de tijd gaat wel dringen. Wees je ervan be be en, bewust. Uh, met, met welke problemen geeft zij dan aan waar ze mee zitten? Is nou ja, kijk, waar het voornamelijk om gaat, wat ik begrijp. Maar nogmaals, over drie weken zit ik weer met ze rond de tafel. is Ze krijgen het financieel niet rond. Er is geen voldoende business case. Of een sluitende business case, hoe je dat ook wil noemen uh, om tot realisatie van die tennishal uh, uh, te gaan Nou, dat weten we daar zijn we ook over in gesprek geweest waar gemeenten hebben meegedacht gefaciliteerd hoe kan je toch mogelijk met andere ideeën of andere wensen en eisen uh, of, of andere inrichting van die hal andere exploitatie van de hal misschien, hoe kan je toch zorgen dat die business case rond uh, uh, komt, want dat staat ook in die ...samenwerkingsovereenkomst heel duidelijk... ...dat de realisatie en de explo exploitatie van de tennishal... ...voor eigen rekening en risico van de stichting komt. Dus dat was eigenlijk dus altijd al bekend. Ook dat ja. zijn we altijd, naar mijn mening... ...heel duidelijk en helder over uh, geweest. Ja. En ik sta altijd open en nog steeds... ...en daarom zit ik iedere keer op mijn verzoek... ...ook steeds met die stichting rond de tafel... Om mee te denken hè? En, en, en te kijken van waar kunnen wij als gemeente faciliteren en meedenken. Maar ja. Ja, om het figuurlijk te zeggen, de bal mm -hmm. ligt wel bij hun. Ja, de, de tennisbal dan in dit geval. Ja. Um, um, nu heeft uw voorganger, dat was Raymond van Haafden, die uh, ook over sport ging. Uh, in 2021 gezegd dat toen, uh, ja, na dit, dat sluiten van die overeenkomst, dat zo snel mogelijk eigenlijk wat betreft de gemeente de schop in de grond kon gaan. Nu is het drie jaar later ja. en uh, u zegt eigenlijk de gemeente heeft alles gedaan. Uh, hoe zijn die is het laatste gesprek bijvoorbeeld gelopen? Werd daar al, werd daar al meer van de gemeente gevraagd? Ja, willen, ja, ik, ze willen ze meer financiële steun? Van ja, je er. ziet dat ze er financieel niet uitkomen. Uh, uh, dus in 2022, en dat was net in de, in de scheiding van, van uh, de de Leden, ja. uh, is er een, uh, een, uh, uh, een verzoek uh, bij de gemeente uh, binnenkomen voor een, om garant te staan voor, zeg ik even uit mijn hoofd, 1,7 miljoen uh, euro. Ja. ja, dat zegt al dat je de business case niet rond krijgt, want anders gaat de partner waar jij een financiering aanvraagt niet om een volledige garantstelling van de gemeente ja. uh, uh, vragen. Nou, Dat is... In basis is, is het beleid van de gemeente, wij geven geen garantstelling af. Voor niemand en niks. Uh, maar toch is er bekeken, uh, ambtelijk, uh, wat kunnen wij met deze vraag, deze garantstelling. Daar is echt serieus naar, naar gekeken. Uh, en Toen kwam ik in beeld als... Een nieuwe wethouder. En heb ik al vrij snel een gesprek met de stichting uh, uh, gehad. Uh, want onze ja, commissie van wijzen. Dat mm -hmm. heet de treasury commissie binnen de gemeente. Ja, die kwam echt tot de conclusie. Ondanks dat ze nog wat aanvullende gegevens hadden gevraagd. Ja, dat wij als, als gemeente geen garantstelling konden geven voor, uh, voor 1,7 miljoen. Ja. Daar sta ik achter. Dat, dat uh, blijft ook ik, zo. Dus. Ja, ja. De gemeente gaat geen garantstelling geven voor deze tennishal. Uh, maar wij willen wel meedenken. En wij willen faciliteren. En we hebben nog steeds die zes ton ter beschikking uh, staan. Ja. Uh, die de gemeenteraad gereserveerd uh, heeft. Dus die financiële input vanuit de gemeente die is er nog steeds. Maar nogmaals, ik begon er al mee. Het is en blijft een particuliere... Ja... ...particulier project? Nu is natuurlijk sport wel breed in Zandvoort ook gewoon een soort algemeen belang. Natuurlijk ook, uh, u bent niet voor niks uh, wethouder sport. U zegt eigenlijk vanuit de gemeente hebben we alles gedaan, uh, zeker ook qua financiën, niet meer garant staan. Wat zou u van vinden als ja, over een paar maanden blijkt dat die tennishal er helemaal niet meer komt? Uh, is dat dan gewoon klaar of gaat u dan nog naar een andere... Oplossing kijken waar die tennisclub toch nog iets aan heeft? Of zegt u nou, dan van ja, we hebben eigenlijk alles gedaan en dan is het jammer? Nee, nee, nee, ja, dan hebben we er alles aan gedaan om in deze part, particuliere vragen mee, ja. mee te gaan. Uh, maar dan moeten wij als gemeente ook kijken van waar ligt vraag en aanbod? Welke vraag is er echt in, ja. in Zandvoort en hoe kunnen we daarin faciliteren uh, naar de, de specifieke vraag die er voor Zandvoort uh, uh, is? En zullen we die vragen moeten gaan beantwoorden. Maar ik hoop echt dat deze tennishal uh, gewoon gerealiseerd gaat uh, worden. Maar nogmaals, ja, de bal ligt nu uh, echt bij de stichting uh, zelf. Ja, en uh, nou ja, nog even tot slot. Uh, het zijn best wel uh, lange quotes ook die in de krant staan. En daar wordt ook gesproken over gemeentelijk falen. En ja... Dat, dat er zonder bijstaan van de gemeente niet zoveel meer mogelijk is. Het is wel echt een soort roep om hulp. En dat ze misschien ook zien van... Heeft u het idee dat de tennisclub alles heeft gedaan om het, goed te, om het voor elkaar te krijgen? Ja, daar, dat, daar heb ik geen zicht op. Want ik, ik weet niet wat daar uh, achter in die stichting ja. allemaal uh, gebeurt. Nogmaals, uh, eind februari zit ik met de stichting rond de tafel... Uh, u mag natuurlijk uh, van mij wel verwachten dat het artikel op de Zandvoortse uh, Korant en het daarop ingaan, agenda punt nummer 1 voor mij is. Ja, dus uh, eigenlijk aan de hand daarvan uh, kijken waar nog echt uh, problemen en ook een beetje de onvrede zitten eigenlijk. En waar we als gemeente kunnen faciliteren, on wat, wat, wat, ondersteunen. Uh, wat wat merkt u ook al die onvrede in het laatste gesprek dat u heeft gehad? Dus ver, verbaasde u dit artikel zo erg dat u dacht, huh, we waren toch goed aan het praten? Ik, ik, uh, het waren natuurlijk lastige gesprekken. Ja. Want ja. ze komen niets voor niets met een garantstelling. Uh, een vraagstuk waar we negatief op geantwoord uh, hebben vorig jaar. Dus we wisten gezamenlijk dat er dat er niet een sluitende business case was. Dus het, het, waren, het, waren, niet hele, hele, uh, het waren wel goede gesprekken, maar ja. natuurlijk waren er zorgen. Maar die zorgen moet je dus met elkaar, en daarom ga je ook een samenwerking aan... met elkaar in, goede, in goed gesprek met elkaar blijven uh, adresseren. Daarom verbaast het me ook dat er dan ja, toch ingegaan wordt op een... Die, Mogelijk een vraag van de Zandvoortse Courant. Hè. Dus ik ga er niet vanuit uit dat, dat, dat de stichting zelf uh, uh, uh, de dus Zandvoortse Courant opgezocht heeft. Nee, want ik heb ook gewoon een raadsinformatiebrief in december naar de raad gestuurd. Ja. Dus daar zal op gereageerd zijn. Maar in goede samenwerking... Uh, nou, probeer, zou je, ik... probeer je dit soort uh, media aandacht te voorkomen? Ja, ja, en zou ik dan als laatste red, redmiddel zeggen Dit soort uitspraken naar de pers doen. Als je er echt gezamenlijk niet uitkomt en je spreekt dat echt met elkaar uit. Dan snap ik als wethouder natuurlijk helemaal goed dat je iets naar de pers doet. Maar niet in dit stadium van het proces. Oké. Okay. Uh, nog even tot slot. Uh, uh, u gaat dus eind deze maand uh, gesprekken in. Uh, verwacht u er dan met nieuws te komen dat er misschien, iets, dat er misschien meer toekomst is voor de tennishal? Daar heeft u natuurlijk weinig controle op, maar... Uh, nou ja, wij, ik, ik hoop wat nieuwe informatie te krijgen. nogmaals. Wij hebben meegedacht, dus ja. wij hebben ook meegedacht hoe de stichting misschien met een samenwerkingspartner een andere facet van sport in die tennishal kan exploiteren. Om misschien toch andere inkomsten te genereren, waardoor die business case beter wordt. Daar hebben we over nagedacht, we hebben die partijen in contact... Contact gebracht met elkaar en ik hoop daar iets meer uh, ja. over te horen. Want uh, ik denk dat dat een realistische optie zou zijn voor okay. de stichting. Nou, we, we gaan het zien dan nog. Uh, tot slot even iets anders, want deze week uh, kwamen de herten ook weer voorbij in het nieuws. Uh, er uh, is afgelopen weekend weer een herten aangereden met een sprinter tussen Zandvoort en Haarlem. Ja. Aanleiding voor NN Nieuws om een uh, stuk te maken over wanneer er nou eigenlijk eindelijk een hek komt. Uh, en ik herken eigenlijk een beetje een soort uh, overlap in het verhaal met de tennishal als in dit verhaal. Dat eigenlijk de bal bij een andere partij ligt. Hoe, uh, hoe, uh, wat uh, kunnen de zandvoorters verwachten van een uh, beter beveiligd uh, spoor? Ja, ja behalve wethouder sport heb ik ook heb ja. ik nog andere portefeuilles. En ook de natuur in mijn uh, portefeuille en dierenwelzijn.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 Oké, okay. nou dan uh, dat wachten we ook af. Uh, ik wil je bedanken, wethouder Sport en Natuur, Lars Carré, dank voor het gesprek. En dan uh, gaan we even naar een stukje muziek van uh, Boudewijn de Groot met Strand. En dit Nederlandse nummer uit 1966, alweer van het eerste album, draaien we niet zomaar. Want Carina Veren staat zometeen op het strand. Tot zometeen.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 Ja, je luistert nog steeds naar Goedemorgen Zandert op ZFM Zandvoort. Uh, een bijzonder nummer van Boudewijn de Groot. Je kan ook wel horen dat dit uh, een iets ouder nummer is uit 1966. Uh, we gaan over naar het volgende item, is zeer toepasselijk. Uh, ze mogen weer de strandpaviljoens. En uh, we schakelen vanuit Café Rabo over naar verslaggever Carina Veren. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij staat naast. Hoor je me goed? Ja, we horen je luid en duidelijk. Uh, ja, je staat naast, want... Uh, uh, je staat bij het showroombedrijf. Nou, ik sta niet naast...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 ja, je hoopt het natuurlijk niet. Maar stel, er komt volgende week een, een grote storm. Wat dan? Kan alles heel opnieuw? Ja, daar moeten we even niet aan denken. Maar uh, ja, dan is het gewoon nog steeds vol gas. En dan pakken we de zondag weer erbij. Ja, en dan doen we wat we kunnen. Ja. Dat is het. Ja. En normaal op dit stoeltje... Ik zit nu op een klapstoeltje naast Leendert en de shovel. Lekker warm trouwens. De radio stond net gezellig aan. Um, normaal zit hier je zoon, Leendert, natuurlijk...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 Met al dat uh, wegschuiven van het zand, ontdek je wel eens iets bijzonders ertussen. Want het zijn behoorlijke lagen. Um, maar hier nog niet, hè. Hier heb je nog niet iets ontdekt. Maar laatst heb je wel iets bijzonders ontdekt. Vier jaar geleden ongeveer. Nee, van die uh, van die Nee, dat is een jaar of tien geleden, denk ik. En die waren aangespoeld van een boot af, ja. Dus dat zijn wel heel, uh, ja... Ja, bijzondere dingen. Ja, precies. Dus, uh, maar verder niet, nou, niet echt hele gekke dingen.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 Hij is een stuk jonger, zo te zien. Hij doet het hartstikke goed. Maar hij heeft het bij jou weer geleerd. Of moeten ze dan echt wel nog iets van de opleiding volgen of certificaten halen? Ja, ze moeten wel certificaten halen. Maar deze jongens gaan eerst met ons mee. En dan kunnen ze gewoon echt leren wat er hier echt gebeurt. Want uit het boekje is het altijd uh, toch iets anders dan in de praktijk. En uh, wij doen het liever vanuit de praktijk. Dat is gewoon uh, ja, zeg maar met de paplepel krijgen ingegoten. Ja, ja. ja, hij heeft een iets... Uh,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 En uh, wat je net zegt, de andere voertuigen die je net zag, dat zijn uh, gravenzien, gewoon kranen noemen ze dat eigenlijk wel. Ja, die zijn eigenlijk weer voor de kleine, een klein beetje pielwerk om uh, een bouwputje te maken en uh, langs het draad weg te halen, dat soort dingen. Hebben de strandpachters dan ook nog hele specifieke wensen? Nou, dat zijn allemaal wel verschillend. En de een heeft het mooi vlak met betonplaten, en is het best wel makkelijk. En de ander is weer meer bewerkelijk met schotten en een bouwputje met een stalen ring en dat soort dingen. Ja, dit, het is wel een beetje verschillende variatie.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 Nou, aan dan beginnen we ook eerst met de parfums. Dat gaat ongeveer vanaf de 12e februari beginnen we daar meestal. Okay. En de huisjes gaan er allemaal huizen In principe gaan alle huisjes rond uh, april. Oh, en okay. dit, uh, in dit geval gaan ze een beetje net na de paas, want die valt heel vroeg. En dan, uh, ja, dan gaat in april de, is dat in uh, april aan de beurt. Dus dan heb je nog even de tijd gelukkig. En uh, ik, ik denk dat jij echt hartstikke druk nog hebt. Dus ik ga jou uh, lekker aan het werk laten. Heel erg bedankt, Leendert. Heel erg leuk om een keer zo uh, naast je te mogen zitten. En uh, dan ga ik nu richting de studio. Want uh, volgens mij zit Bodine Monet dadelijk uh, daar in de studio. Dan gaan we eens eventjes uh, luisteren hoe het haar allemaal vergaat. Heel veel succes, Leendert, met, uh, voor iedereen van je team. En uh, als ik langs fiets, dan uh, kijk ik of het al uh, goed vordert. Ja. Nou, Hartstikke goed. Geen dank. <laughs> Graag gedaan. Oké, okay, goedjes. Ja, dankjewel. wel. even terug nog, hè? Ja, dankjewel, Carina. Ja, graag gedaan. Uh, leuk Hartstikke leuk dit. En leuk om even zo'n uh, inkijkje te krijgen in, de, ja, ja, in wat ze eigenlijk altijd elk gestuurd. seizoen weer doen. Oh, die gaan we nou, zeker even bekijken, die foto. hard werken, hoor. Ja. Echt super hard werken. En dus, ja. en dus eigenlijk op de mooiste plek. Ik uh, zit hier op de mooiste plek. Ja, ja. zeker. En, uh, maar wel met een hele strakke planning. En uh, je ziet, het is echt uh, niet... Uh, uh, niet een heel klein oppervlak wat ze helemaal, uh, helemaal af moeten schrapen. Dus uh, het is echt heel knap. Ook oh, wordt volgens mij helemaal uh, thuisgebracht. <laughs> oh, wat goed. <laughs> we gaan nu achteruit de heuvel op. Nou, we, uh, nou ori, uh, glaub... we, we zien je zo meteen nog even hier in de studio. Ik en... kom uh, naar jullie toe. Ja, ja. en uh, zo meteen in de tweede uur een interview met Yves Berendsen. Maar die is al ja, opgenomen, dus daar Super we ook leuk. zin in. Ja. ja, dat was heel leuk om hem te spreken. Nou, dankjewel Carina, nou. zo. Um, Zometeen praten we, Carina zei het net al even, met uh, Bonine Monet. Ze heeft een inzending gedaan voor het Eurovisie Songfestival namens Duitsland. En wie weet zien we deze Sandfort zowel op het podium in Malmö in mei met het nummer Tears Like Rain. Waar we nu eerst even naar gaan luisteren. MUZIEK mm -hmm.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 Uh, heb je hier ook aangemeld voor gewoon een inzending? Want hier waren er ook rond de uh, 600 volgens mij. Ja, klopt. Nee, er waren heel veel inzendingen uh, dit jaar. Ik kan verder niet heel veel zeggen over okay. uh, Nederland. Maar um, het is wel inderdaad... Elk land doet het gewoon heel anders. Ja. Dus het is ook...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 Nou, Bodine Monet, zo spreek ik het. Ja, ja, zeker. ja, Bedankt voor je tijd en het gesprek. We wensen je natuurlijk uh, namens Sant voor denk ik veel succes. Trots oh. uh, <laughs> mogen we zijn op dorp, denk ik, al. als dorp. Yeah. Uh, veel succes op uh, vrijdag 16 februari, nog een kleine twee weken. Yeah. Nationaal Songfestival van Duitsland. En dat is dus ook te volgen in Nederland via de Duitse zender. Dat is eerste. Vanaf tien uur. Dus uh, we gaan avonds, kijken. Ja. En een uh, Songfestival Item kan je eigenlijk niet beter afsluiten dan met het volgende nummer. Het is komende editie, namelijk precies 50 jaar geleden, dat de Zweedse groep ABBA won. En toen definitief doorbrak uh, tot het wereldtoneel. Nu in 2024 vindt het Europese muziekfeestje weer in Zweden plaats. Waterloo van ABBA, dus uit 1974. En na het nieuws zijn we weer terug in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit Café Rabbel. a show with everything.